Ik ben mijn gymspullen vergeten. Hoezo je ja, gymspullen vergeten? Wat heb je aan dan? Toen ik nog een hele kleine guppe kom, was, was ik de feestbal van de klas. Ik werd... In mijn trainingspak pak, kijk eens hoe ik haak, haak, Lekker rijpendag tot in de vroege morgen. Strak strak in mijn trainingspak pak, kijk eens hoe ik haak, haak, Lekker rijpendag tot in de vroege morgen. Doe dat petje af en je ogen open, Carlos. Ik krijg die biedt niet uit mijn kop. In mijn pak pak, kijk eens hoe ik haak, haak, lekker hebben daar. Tot in de vroege morgen, straak, strak. In mijn pak pak, kijk eens hoe ik haak, haak, lekker hebben daar. Tot in de vroege morgen. Dat continent heet niet al dat heet Australië. Super! Zou oh, meneer een supergamer zo vriendelijk willen zijn om even wakker te worden en voor de klas te verschijnen? Of heeft hij het weer te druk gehad? dit weekend het. Strak, strak in mijn trainingspak, pak, kijk eens hoe ik hak, hak. Lekker uit mijn dag tot in de vroege morgen. Strak, strak in mijn trainingspak, pak, kijk eens hoe ik hak, hak. Lekker uit mijn dag tot in de vroege morgen. Strak, strak in mijn trainingspak, pak, kijk eens hoe ik hak, hak. Lekker uit mijn dag tot in de vroege morgen. Strak, strak Als ik dit weekend overleef, dan zien jullie me maandag weer, hè. Water.